Mariette Krol met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft gisteravond opnieuw telefonisch contact gehad met de Franse president Macron. Poetin zei dat het Westen druk moet uitoefenen op Kiev, zodat er een einde komt aan wat hij noemde de vreedheden in de Donbass. Ook wil Poetin dat het Westen de wapenleveranties aan Oekraïne stopzet. Macron zei dat Poetin zich moet gedragen als een verantwoordelijk permanent lid van de VN-veiligheidsraad. Hij riep hem op evacuaties toe te staan, uit de belegerde staalfabriek in Mariupol. In Oklahoma is een abortus voortaan na zes weken zwangerschap verboden. Alleen in zeldzame medische noodgevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dat staat in een nieuwe wet die de gouverneur van de Amerikaanse staat heeft ondertekend. Iedereen die helpt bij abortus of daartoe aanzet, kan nu worden aangeklaagd. De Amerikaanse Hoge Rechtshof overweegt om het landelijke recht op abortus af te schaffen. De FNV kondigt acties aan in het streekvervoer. Gisteren verstreek een ultimatum dat de bond had gesteld aan de werkgevers om met een beter CAO-bod te komen. Chauffeurs en ander personeel klagen over de hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim. Onder de CAO voor het streekvervoer vervallen, vallen 13.000 mensen. Vier jaar geleden staakte het streekvervoer ook. Wanneer de nieuwe stakingen zijn, is nog niet bekend. En patiëntendossiers moeten in de hele EU toegankelijk zijn, vindt de Europese Commissie. Dan kunnen burgers makkelijker worden geholpen als ze in een ander EU-land ziek worden of een ongeluk krijgen. Burgers moeten zelf toegang hebben tot hun dossier om dingen te kunnen veranderen. En ook kunnen ze zelf bepalen wie hun gegevens mag zien. De Commissie zegt ook dat een EU-breed dossier makkelijk is voor onderzoekers. Dat zou handig zijn bij de aanpak van bijvoorbeeld een pandemie. Het weer, wolkenvelden, opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt af tot iets boven nul en er is kans op mist. De komende dag op veel plaatsen zon. Later op de dag in het westen mogelijk wat regen. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. It's <laughs> <laughs>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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, dan niet de morgen. Nachtzuster, doe iets aan het bijen. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, doe iets Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, hal ik de morgen. Nachtzister, doe iets samen bij je. Ik brand van binnen, Nacht zuster. doe iets aan de pijn. Nacht Waar ben ik zonder je Nacht Nachtzuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, Doe iets van de pijn. Nacht zuster, oh, Nacht de Nacht pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nacht sister. Nacht chist, nachts, the the the the the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 Dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld rennen. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote, grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zo zou zijn, de wereld zo veel mooier zou zijn. Oeh, dat de wereld zo veel mooier zou zijn. Oeh, zo veel mooier. zo veel mooier. Dan denk ik dat de wereld zo veel mooier zou zijn. Dan denk ik dat de But You may stumble, trip up, fall on your face Don't hold back You think it's time you get up Crunch time back to sit up, come on, keep pace Don't hold back Put apprehension on the back, burn let it sit Don't even get it lit Don't hold back Get involved yeah, with the gym, back. don't be a prick Hot chick, be a pig Don't hold back The world, you're holding the back The time has come to The world, you're holding the back time you're you're you're the, holding the time has come to The world, you're holding back The time has come to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 I'm mine Cause I'm all, I'm all in I'm calling No answer But you text me When you feel like When it feels right To you But I'm all